1 uur. Door Almeegens met het NOS Journaal. Na een schietpartij vlakbij de A10 in Amsterdam zijn zeven mensen aangehouden. Vanochtend werd een auto met vier inzittenden beschoten. Eén van hen raakte gewond. Ze werden alle vier opgepakt. Later werden in een bedrijfspand in Amsterdam nog eens drie mensen aangehouden. Ook op de A1 bij Hengelo werden vanochtend drie mensen gearresteerd na een schietincident. Dat gebeurde na de beschieting van een huis. Over gewonden is niets bekend. De vijf verdachten die in Den Haag zijn aangehouden... voor het verstoren van een bijeenkomst van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet... worden nog verhoord. Mogelijk worden nog meer mensen aangehouden, zegt de politie. Bij de bijeenkomst werden gisteravond ramen ingegooid en auto's vernield. Ouders met studerende kinderen onder de 18 krijgen toch kinderbijslag. De coalitiepartijen willen daarmee een einde maken... aan wat ze noemen een kromme situatie. Door het leenstelsel krijgen ouders geen kinderbijslag... of kindgebonden budget meer... Als hun kinderen studiefinanciering krijgen of als ze te veel verdienen. De ouders met studerende kinderen krijgen vanaf volgend jaar alsnog de 1250 euro kinderbijslag. Vanmiddag Nederlandse tijd komt een orkaan aan land in Bangladesh. Zo'n 100.000 mensen zijn intussen geëvacueerd. Dat moeten er anderhalf miljoen worden. In onder meer scholen en moskeeën zijn schuilplaatsen klaargemaakt. Alle grote havens in Bangladesh zijn vanwege de orkaan gesloten. In Berlijn is de val van de muur herdacht, vandaag 30 jaar geleden. De presidenten van Hongarije, Slowakije, Polen en Tsjechië waren daarbij aanwezig. Samen met de Duitse president Steinmeier en bondskanselier Merkel. Ze werden toegesproken door jongeren uit Midden-Europa. En vanavond is er groot feest bij de Brandenburger Tor. Het weer bewolkt en buien. Vanuit het zuiden breekt de zon door. 9 graden is het. Vannacht kans op lichte vorst. Morgen droog en zonnig. In het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... staat tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp... 4 kilometer file. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Staat een vrachtwagen met pech... en daardoor is de rechte reis zo dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Dus, eh, het is echt een drama. Ik klinkt verder normaal, maar eh, ik eh, moet elke vijf minuten met de C Dus dan begrijpt u het wel. We woordenmuziek, muziek, onze herkenningsmelodie van Louis Naas, nou, met weet je nog wel oudje. Een opname 1928. Ik eh, probeer vandaag zo min mogelijk te praten. Ik laat u alleen maar genieten van al die mooie oud-hondstalijke muziek. Onderweg zometeen Gert en Hermine met een moederhart, een gouden hart.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 Je brani en bravoer, een jeune premier op zijn retour. Je komt naar huis toe elke dag, een moedeman vol en Hij geeft een lauwe kus uit zijn leur, jij eens mijn vurige charmeur. Mijn general de bergerac, wenst dat ik velentjes lintjes voor hem bak.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 veel te zwaar. Dan speel je tennis en je flirt Totdat je koffat in je shirt Dan breng je bloemen voor me mee En ik heb jou Camilla thee En toch als ik je dan zo zie Zo stil en vol melancholie Dan voel ik soms een overweldiging Die toch mijn zorg niet missen kan Mijn nog het liefst van allemaal Mijn ideaal, mijn ideaal In moederhaal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 mijn hart dit lief.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 Als de noordenwind weer giert, het rokje langs de kuiten sliert, van de meisjes in het park haalt des stuimans grote hark, dode bladeren bij elkaar. En de bomen zuchten zwaar onder s strenge hand en de krant meldt brand op brand.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 Wellicht misschien, als de schillenboer niet liegt en de beeldje niet bedriegt, wordt het ijs ach die karaats. En dan gaan we op de schaat. Op het ijs, op het ijs, op het, ijs, op het ijs, ijs de baan op en neer met de wind om je kop. Een tintelend gezicht en een bureauje mop Op de schaats door een wit paradijs Op het ijs, op het ijs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 Of ik schuif je in een bak, maar probeert een lange sul, op haar oude Friese kruil. Die eerst hartverscheurend knarst, en dan vastloopt in een barst. Maar zit op haar zitvlak plots, pa roept onvoorzichtig knots. Maatrecht zonder slag of stoot, iedereen met de martel dood, maar wat ongekocht door pa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 zich in een bureauje man, op de baan door een wit paradijs, op het heil, op het heil.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 Verlangen naar rijkdom met best altijd bestaan. Beklagens of vaags zonder reden. De een wil juist dit wat de ander bezit. Waarom wordt dat niet meer vermijden? Ook ik had het graag weer in anders gehad, Dat ik met een kon in een pivaatje zat. Maar nu woon ik tot en alleen het. Ik voel me gelukkig, ik zit hoog en droog. Ik voel mijn koning, al ben ik niet rijk. Het is maar een beetje een die. Voor mij zijn de rijken en armen gelijk. Verlang van het mooiste oor. Ik spreek altijd bestuur, van veel kun je kopen, maar niet meer geluk. En ik ben gelukkig. Staan, en of hebben we iets wat met zijn. ze? We krijgen toch allen ons deel van verdriet en onze gelukkige dagen. Wat maakt het dan uit of je rijk of Steeds meer wil zitten en altijd maar sparen. zin is en voorbij komt voor ieder tijd. Dan neem je niet mee. Je bent alles geweest. Ik voel een koning, al ben ik niet erbij. En is maar een beetje mijn dier. Voor mij zijn de rijken en armen alleen. Verlang van het moois nooit meer. Illusie die geeft. Veel kun je kopen, maar niet meer geluk. en ik ben gelukkig, al ben ik niet rijk, ik voel me.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 ik was weer jaren geweest, van een heerlijk feest. <lacht> Schoon mama stom, van woede met schuim op haar mond. Met polk en tang voor me klaar, maar ik zong tot haar. <lacht> ik heb vandaag net mijn verjaardag, treft dat niet wonderbaar.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 Want dan is het zo'n gezellig fektijn, zo'n knusje zelf... Nee, dit moet je meemaken, zegt zo'n verjaardag. Dat ik iedere week jarig ben. Ik hou terug naar huis, ik hou van jou. in het kattenkwaard Vlug als kwik De held, de strik Van de buurt en onze straat laat. Ik zeg geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Jack, groot in het kattenkwart. Vlug als kwik, de held de schrik van de buurt en onze straat. Spelletje. Van Shaki van de hoek, een ruit kapot. Dat was een schot van Shaki van de hoek. Op me oude regenjas.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 in mijn oud Amsterdam ik Zou er hoog in de lucht ook een torenklok zo lang, als de beste in Amsterdam Ik zal het nog weten al wil ik het graag Het blijft de Aarde.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 heb gedeeld die eens verlaten, het doet me nu al pijn die idee dat dit afscheid vrijwillig moet zijn al is het dan rechtvaardig en vriedergelijk wat denk ik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 Maar ik zal het nooit weten, al wil ik het graag, want het blijft de aarde vrij. Zou er ook een Jordana in de hemel bestaan? Net zoals in mijn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 Als eens een zusbroun Marie Barom en dan weer wilde houden. Ze is toch met die mastenbroeken de ster van deze sport. En duiken ze in het water kan geen sterven ze houden. Dan stellen ze om, gebeurt en weer een split nieuw record. Het hele volk heeft die respect voor haar sterke armen. De zwemkampioen zelf is door die lofspraak niet gegrief. We roemen naast haar krachten in, de zee van goed haar charme. Van ze als een meer min de koele golven golvenklier. Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust. Nooit wordt door het water het strijdvuur geblust. Laat ons zwemmen streven, man zowel als vrouw, nieuwe glans te geven, Nederlands rood-wit-blauw. Ons landje is een waterland dat lokt de mens tot zwemmen. We voelen ons in wat kostuum haast allemaal genegen. In heerlijk frisse water kan geen crisis ons belemmen. We zetten voor een boosje alle zorgen aan de dijk. Het zwemmen zit ons in het bloed. We duiken duizenden malen. We duiken in het zwembad zijn meer of in de zee. Wat is er beter denkbaar? Zo je hart eens op te halen. En daarom om wie zwemmen kan. Dit zwemmen brengt je mee. Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust. Nooit wordt door het water, wedstrijd vuur geblust. Laat ons zwemmen streven, man zowel als vrouw, nieuwe glans te geven. Nederlands rood wit blauw.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 van jou. Daarom schijnt steeds de zon Ook al schijnen de dagen soms grauw Zegen is zilver en zwijgen is goud. Op mooie woorden werd nooit een geluk nog gebaard. Veel meer dan woorden vermogen bewijzen jouw ogen.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Een veerkrachtig volk denkt aan de toekomst. Zit die mensen handen in zijn schoot. Het gezond verstand doet het beseffen dat we daar een te nood. We wind daaronder storen naar allebei, Dona Wato's kleine landgramma. En dan is de toekomst nog zien we een verschietende nieuwe dag. Doe aan de openbouw mee, praat niet te werk voor mij. In de kracht, aan de opval van het land in draad, maar. Doe aan de opab mee, praat en niet, maar werk voor het Doe met een blijz, zoveel je kan naar je vlieg. Alle nu vereen in één verhalen. geen gezellig, moet de darmen zijn. Laten we voortaan in goed vertrouwen, Samen we werken in de grote lijn Al de krensterige gebieden en peuten er reeds te lang een volksbegaan Vlugger handelen dat zij onze lezen Snelle hulp in de denk eraan Doe aan de op van mee Praat niet maar werk voor twee Help me waar in kracht. Aan de noppen op een landing draag, maar doe aan de op van mee. Praat niet maar werk voor twee Doe. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.